Nog minder Duitsers, 22 procent, vinden hem eerlijk. De peiling werd overigens uitgevoerd... voordat de president in een tv-interview excuses maakte... voor een omstreden telefoontje met de toen. Hij had op dreigende toon geëist... dat een kritisch artikel over een privélening niet zou worden geplaatst. Wolff zei gisteravond op tv dat hij alleen wilde... dat de krant de publicatie een dag zou uitstellen om zijn gezin te ontzien. De Duitse president zei dat hij niks illegaals gedaan heeft... maar erkende dat hij een zware fout heeft gemaakt. Op de Noordzee woedt een noordwesterstorm... die langs de kust tot hoogwater zal leiden. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand aan de kust... rond het middaguur uitkomt op zo'n 2,30 meter boven NAP. Daarom is een waarschuwing uitgegeven aan de sector West-Holland. Dat is de kuststrook tussen Goeree-Overflakke en Callans-Oog. Bij die waterstand worden altijd de beheerders van de waterkeringen geïnformeerd... zegt Zegdijk Waterstaat. Bij Rotterdam wordt een waterstand verwacht van 2,40 meter boven NAP. Dat is nog niet hoog genoeg om de Maaslandkering in de Nieuwe Waterweg te sluiten. Dat gebeurt bij een stand van 3 meter boven NAP. Nederlanders zijn nog nooit zo somber geweest over hun financiële toekomst. Uit een doorlopend onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau... blijkt dat 32 procent van de Nederlanders dit jaar een verslechtering verwacht...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 Je soms wel eens je iets lang, lang, voordat je ziet? Zo Ik zoek een... Nacht allemaal, welkom bij de nachting de Anders met uh, weer een special tot 6 uur vanochtend. Misschien heb je het wel eens gezien op uh, televisie. De Varen heeft een uh, themakanaal onder zijn hoede, dat is namelijk uh, Humor TV. En de komende vier uur ben je getuige van de varianten op Humor Radio. En wat ga ik doen? Ik ga leuke liedjes draaien, grappige liedjes. Eén daarvan heb je zojuist al gehoord. Dat was Jan Paul van der Meij met Mooie Rijke Vrouw. En dadelijk hoor je The Laughing Policeman van Charlie Penrose. En al die liedjes die gaan we afwisselen met conferences. Zo kan je het komend uur luisteren naar bijvoorbeeld Erik Herfst. En Paul van Vliet die komt langs. En ik heb straks ook voor je Brigitte Kaandorp met de conference... Maar eerst laat ik je een uh, heel leuk liedje horen uit 1926. Probeer er maar eens niet bij te lachen. Hier is de stem van Charles Penrose. He's always on our street A pat and jolly red-faced man He really is a treat He's too kind for a policeman He's never known to frown And everybody says he is the happiest man in town <laughs> On point duty, he laughs upon his beat. He laughs at everybody when he's walking in the street. He never can stop laughing. He says he's never tried, but once he did arrest a man. Alive. Then he started laughing and kunstmatig opgefluft. Nee, maar ik vond wel een goed begrip, noem nou eens wat, uh, Nou, heel gewoon, ja, bijvoorbeeld een kookboek. Dat is een heel goed voorbeeld. Maak je een recept uit een kookboek. Doe je toch echt exact precies wat er in het kookboek staat, wat er in het recept staat. Volg toch precies de aanwijzing op uit het recept. En dan schuif het in de oven, trek je het een uur later weer uit... is dus bij jou toch altijd een beetje druiperig en ingezakt. Ja. <lacht> en op zo'n foto is het altijd helemaal strak met harde puntjes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 Het is elk jaar hetzelfde, moet je maar eens opletten. Er, zijn altijd, er is altijd zo'n hele hippe, frisse, opgeruimde huiskamer. En er staan altijd van twee van die leuke, jeugdige, ontspannen, al jarenlang bevriende gezinnen staan daarin. Je, weet je met twee van die papa's met van die creme-kleurige Kees Kezen? <lacht> Zit Ziet voor je? Elk jaar weer doe hem zijn creme-kleurige kabelkooltrui maar aan.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 ja, ja, ik wil eigenlijk geagiteerd gesticuleren, maar dat gaat niet. Nou, ja, wat nou toen, heeft mij, toen heeft zij het mij uitgelegd, onder strikte voorwaarden overigens dat ik het niet verder zou vertellen. Ja, maar zij kan natuurlijk helemaal de tering krijgen. Ja, zo, zo de erop. Ja, ja, echt de tyfus zodemiet op. Ja, de rot op. Nee, maar ik ben zo kwaad voor op de takkenweef. Ze heeft, uh, heeft het mij uitgelegd, zo'n reportage, dat doen ze om te beginnen, doen ze daar al een hele week over. Dit is helemaal niet op kerstavond bij iemand thuis.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 Rook, zijn de bananen klonk. La première amie J'ai gardé de la mienne Un souvenir pour la vie Un jour qu'il avait plu Tous deux on s'était plu Et puis on se plut de plus en plus Je lui demandais son nom Elle me dit Valentine Et comme elle prenait chaque jour La rue Custine Je pris le même chemin Et puis je lui pris la main Je l'embrassais enfin Elle avait de tout petits poton, Valentine, Valentine, elle avait un tout petit piton que je tâtais, tâtais. Ton, ton, ton, elle avait un tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits potons, son petit piton, son petit menton, et était frisé comme un mouton. le boulevard, je rencontre une grosse dame, avec de grands pieds une taille d'hippopotame vivement, elle me saute au cou me crie, bonjour mon loup je lui dis, pardon madame, mais qui êtes-vous Elle me répond mais c'est moi, Valentine dans son double menton sa triple poitrine je pensais rempli d'effroi qu'elle a changé ma foi dire qu'autrefois elle l'avait de tout petit poton Valentine, Valentine, et la paix, un tout petit piton que je t'attendais à ton, ton, ton, telle, hé, la paix, un tout petit menton, Valentine, Valentine, outre ses petits potons, son petit piton, son petit menton, et l'été brisé comme un mouton. Ik liet je al Charles Spinlow's horen met The Laughing Policeman. Dat was een plaat uit 1926. Deze kwam uit 1924. De stem van Maurice Chevalier met Strohoed Valentine. Daarvoor hoorde je Ernst Jans in de hoofdrol bij Doemar, Politiekman. En dat werd weer voorafgegaan door een sketch van Brigitte Kaandorp uit het programma Badwater 2002. De sketch Nepreportages. Dit is Nachttinkt Anders bij de Vara op Radio 1. Met een deze nacht alleen maar hele leuke, grappige liedjes afgewisseld met uh, sketches. Je hoort zo dadelijk Erik Herfst en Jasperina de Jong uit de jaren 60. En voor die tijd laat ik je luisteren naar Jeff van Uitzel uit Vlaanderen. Smiddags word ik wakker met een houten kop... Mijn ogen zijn nog moeilijk te gebruiken. En achter in mijn hersenpan hoor ik vogels fluiten. Van op ze valt er ik voel me al. Hun maken is nog onzeker en ik grijp al naar een beker. Om die oude jongen te bespoelen. En achter in mijn oren kan ik een krekel horen. Van op ze valt er wat een gevoelen. Heb ik op het tas tussen de lakers uit om veilig op mijn knieën te belanden, ik wankel naar de spiegel, ik grijnsjes naar mijn tanden, van op z'n valder haal door het snuit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer in zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog. Van op z'n valder door de ruiten. Perse gruntes, de geur te persen groenten trappen op en prikkelt mijn vermoeide reukorganen. Ik sleep me naar beneden, mijn ingewanden draaien, van op ze val er wat een mop. Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek, die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechterniet voel ik het nachtelijke bier, van op ze val er aan klotsen. Ben ik weer de frisse knaap, Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden? Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op ze valder de ik ben paraat. En nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nog al tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op ze valder de van op ze valder de van op ze val de naar mij te lonken.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 Oh, bruis niet zo hard. Van de frisse. Oh, wat een rot geluid. Wat? Oh, hallo, dag Kees. Hoe is het? Uh, Kees? Zou je misschien willen fluisteren? Ik heb een kater. Ja, je spreekt met mij, met mij, me, hè, je oude drinkenbroeder, hè. <lacht> uh, je spreekt met een uh... uh, ogenblikje. Dan moet je me niet gaan haasten. <lacht> je spreekt met. Hij uh... hey, zeur nou niet. Ik kom er toch heus wel op. <lacht> uh, zeg, uh, klinkt mijn stem niet bekend? Zou je niet willen?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 is niet waar. Echt? Nou, het spijt me erg hoor, Kees. Het hele raam in één klap naar buiten. Ja. Nog een geluk dat er niemand onderliep, hè? Naar het ziekenhuis. Ach, die dokters zijn zo knap tegenwoordig, hè? Ja, ik kan me niet voorstellen hoe ik dat raam eruit nou geslagen heb. Nee, ik bedoel, ik heb helemaal geen schram of sneeuw. Of... Hoe?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 Ja, maar nou spreek je zelf tegen, Kees. Als wij ons samen opgesloten hadden, hoe kun je ons dan gezien hebben? Je kunt er niet door de deur heen kijken? Oh, ingetrapt. <lacht> weet, weet je wat, Kees? Betaal ik die deur ook? <lacht> Tuurlijk, vrienden onder elkaar niet. <lacht> zeg, Kees, volgende week wilde ik een feestje houden. Weet je hoe klein mijn kamer is? Welk ik vraag, bij jou soms het feestje zou mogen halen. <lacht> Hallo? Hallo? Ha Opgehangen. Nou, Kees vraag ik niet. <laughs> This is dedicated for all the people in the world. One more time. They follow me to pull, pull, follow me to Everybody, drum De speciale aflevering van de nacht het ging anders onder de noemer Humor Radio met hierin. Ter afsluiting vanaf 10 uh, minuten over half 5, nogmaals de Oudejaarsavondconference... de tweede viool met Joep van het Hek. En tot die tijd leuke liedjes, grappige liedjes afgewisseld met uh, sketches en conferences. Je hoorde ze juist. De uit Colombia afkomstige Alberto Barros en La Palomito. En dat werd voorafgaand door Erik Herfst, de Cabaret 1964... De tekst was van Ben Rowold. Het was een uh, vertaalde tekst van de originele conference. Die is in het uh, Engels. Erik Herfst met uh, Kater. En die werd weer voorafgegaan door Jeff van Uitsol uit Vlaanderen. De provincie Antwerpen, daar komt hij vandaan. En hij bezong De houten kop. Zo dadelijk, Paul van Vliet in Carré, 1977. eerst even naar het noorden van Limburg. Amerika, daar komen ze vandaan. Roanezen... Stel maar. Het vermijkvuur, je zit al hier en je zit te palen. Je zit al horen lang te kijken naar ons door. Het kan niets geven, zolang het bier in de café maar blijven staan. Oh, bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan loten. Nog even en dan begin ik. Tot wat heeft die kleinste brood? Bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat ik het niet kan loten. Nog even en dan begin ik.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 Aan de voorzijde van zijn broek. Laat maar zeggen, daar waar de broek uiteenend valt. <lacht> en daar zat zijn knoopje los en toen zei ik, meneer donker uw knoopje zit los, lager, lager, lager. En toen vond jij jezelf zeker ontzettend geestig, uh, Ja, nee. <lacht>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 En dan viel dat schouderbandje hier, en in Bos steeds deze, weet je wel, <lacht> En dat ging je dan turven. <lacht> Hoe vaak in één lesuur. <lacht> wat zit je dat je of niet? Ik maak aantekeningen, juffrouw. <lacht> Mag ik die aantekeningen eens even zien? Ja, je Bos had een beetje een rare S. Die zegt geen S, maar... Shh, wij noemden er dan ook Boschbesch.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 Ik was het niet van plan, ik ben nergens zo voor. Jij weet er alles van, maar ik kan van je houden zoals niemand anders kan. Laat u dan op me wachten.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 I can't stop De stem van Joep van der Lubbe, je hoort het geluid van de dijk hier bij de nacht. Ging het Anders te vader op Radio 1 met een speciale nacht, namelijk de humorradionacht. En daarin hoor je vanaf tien over half vijf de Oudjaarsavondconference... de tweede viool van Joep van het Dijk nog eens een keer. Juist hoorde hij in ieder geval de dijk nergens goed voor. Die werd vanaf door een opname van Urbanus uit Vlaanderen 1978. Toen maakte hij dat liedje De Belastingscontroleur en Paul van Vliet... met schoolverhalen uit 1977 uit zijn programma Paul van Vliet en Carré. En dat werd opgenomen in 1977. Als je wil weten wat je allemaal aan liedjes en conferences krijgt... je kan het vinden op de playlist van de website van De Nacht Klinkt Anders. En daar kan je terechtkomen via www.vara.nl. Tot aan het nieuws met Dick de Hark. Leo Giese. Je danst zoals je in bed bent. Je danst zoals je in bed bent, zeggen ze. Dans danst zoals je in bed bent, zeggen ze.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 Dansen als je in bed bent, zeggen ze. Dansen als je in bed bent, zeggen ze. Zou het zo zijn? Ik denk van wel. Zou het zo zijn? Ik ben bang van wel. Er is een, een pang tussen seks en dansen, denken ze. En als je het zo bekijkt, dan begrijp je ineens de dijk.